Het is nog steeds onduidelijk waardoor gisteravond bij Vlissingen... een caisson in zee is ontploft. Onderzoek van de Explosieve Opruimingsdienst heeft geen duidelijkheid gebracht. Volgens de EOD wijst niets erop dat een Duits projectiel... uit de Tweede Wereldoorlog is geëxplodeerd. Ook zijn er geen andere sporen aangetroffen. Het onderzoek wordt nu weer overgedragen aan de Zeeuwse politie. Het gebied rond de caisson is inmiddels weer vrijgegeven. Criminelen kraken steeds vaker telefooncentrales van bedrijven... Ze bellen volgens de telecombedrijven voor duizenden euro's dure 0900 nummers... of ze bellen naar mensen in Kenia, Zimbabwe of Rusland. Twee jaar geleden werd er hooguit één keer per week een centrale gekraakt. Nu is dat al twee tot vier keer. Vorig weekend nog werd het gezondheidscentrum in Gouda de dupe van de criminelen. KPN ontdekte toen dat er uitzonderlijk veel was gebeld en blokkeerde de centrale. Bij controle bleek de rekening 11.000 euro te bedragen. KPN vergoedt niets, want vindt dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn... voor de beveiliging van hun telefooncentrale. De NASA weet nog altijd niet waar de satelliet is neergekomen... die vannacht terugviel naar de aarde. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie gaat ervan uit... dat de meeste brokstukken in de Grote Groot Oceaan zijn gevallen. Berichten via Twitter dat er bij het Canadese Calgary... stukken metaal zijn ingeslagen, zijn onbevestigd. Er zijn ook geen meldingen over schade of slachtoffers.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 In de eredivisie is de topper tussen Ajax en Twente onbeslist geëindigd. Het werd in de arena 1-1 door goals van Suleimani en Luc de Jong. PSV boekte een 7-1 overwinning op Roda JC, onder meer door vier goals van Mertens. Verder werden gespeeld NAC FC Utrecht 1-0, ADO Den Haag VVV Venlo 2-0 en Heerenveen Herakles 1-1.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 Het weer, vannacht opklaringen, een kans op mist. Morgen is het zonnig, met in de ochtend plaatselijk nog wat mist. Het wordt 20 graden aan zee en 24 graden in Limburg. Er staat een zwakke zuidenwind. Na het weekend rustig zomerweer, met maandag een kleine kans op een bui. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat er een file... tussen knooppunt Wathoeverdorp en knooppunt Raasdorp... van 2 kilometer door wegwerkzaamheden.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 Kijk morgen naar De Slavernij. Presentatie Daphne Bunskoek en Rouer Verveer. Kwart over acht bij de NTR op Nederland 2. NTR.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio NTV, en tv en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Door de Utrechtse binnenstad trokken vanmiddag... drumbands en dansende activisten. Ik liep er langs. Op straat werd een partijtje voor de vrijheid gehouden. De 1500 partijgangers waren duidelijk niet de gemiddelde achterban van de PVV... De bezoekers van dit Partijtje voor de Vrijheid... dat waren een allegaartje van activisten en anarchisten. Wat was er grappig aan deze anti-PVV-demonstratie in knipoogvorm. Het week zo heerlijk af van de bijterige getoon die PVV-opponenten en de PVV zelf deze week aansloegen. Nederland is blijkbaar nog aangenaam genoeg om een partijtje te organiseren. Stop it. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen. Allereerst, even voor we echt beginnen... morgen is de prijsuitreiking van de Nederlandse wijnkeuring 2011... voor ons reden om in de loop van dit oog... vier bekende wijnliefhebbers vanavond de muziek in dit oog te laten kiezen. De opdracht die we hen meegaven luidde... kies een nummer waarin de liefde voor de wijn tot uiting komt. En als eerste is dat Harold Hamersma. Hij is wijnjournalist voor onder andere het Parool en NRC NAC Handelsblad. Ik hoef het bijna niet te vragen, meneer Hamersma, maar wat hoorden we net... Uh, u hoorde net Amy Winehouse en uh, ja, god, mijn, mijn huis wordt het Wijnhuis genoemd door de couriers die de afgelopen maanden uh, de 4000 fles hebben gebracht voor mijn nieuwe koopgids, de Grote Hamersmaat 2012. 4000 flessen, dus ze zeggen, hey, ja, ik moet weer bij het wijnhuis zijn, dan yeah. breng ik mijn flessen altijd naar de glasbak toe. Dan krijg je altijd heel veel commentaar van mensen en die roepen van, gut, was het weer een feestje? Dat is toch wat ik zei, ja, dit is de laatste halte voor de Jelinek. want die zit bij mij om de hoek. Dus uh, ja, dat is uh, no uh, rehab en uh, Amy Winehouse, uh, ja, dat is voor mij uh, één op één in dit geval. Ja, dankjewel uh, Harold Hamersma. En uh, straks nog drie wijnkenners over hun uh, uh, lekkere muziek die aan wijn doet denken. En wat krijgt u in deze nazomernacht, waarin het net te koud is om de lakertjes los om u heen te draperen, wat krijgt u van ons nog meer aangeboden? Uh, dus nog drie nummers van uh, Freek Verhoeven, Ilja Gort en Hubrecht Duiker, de wijnkenners. Uh, meer aandacht voor muziek, jaren zeventig muziek om precies te zijn. Want maandag worden oude Pink Floyd opnamen heruitgebracht. Ik spreek erover met Pink Floyd adept, bassist Peter Chatelain en oormuziekjournalist Jan van der Plas. Het is uh, muziek voor oude knarren, maar ook voor jonkies dus. En we kijken natuurlijk terug op de Politieke Week... Ik kijk terug met Mark Chavan van NSC Handelsblad... en met voormalig Kamerlid Jan Marijnissen. En dan spreek ik met voormalig Rusland-correspondent Hubert Smeets... over het despotisch gehalte van Vladimir Poetin. Is het nou echt een totale dictator of niet? Poetin wil opnieuw president van Rusland worden. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 24 september. Ja, een onrustig dagje in Libië en in Jemen. Zo zijn de militairen van de Libische overgangsraad Sirte binnengetrokken. De plaats waar de verdreven en voortvluchtige leider Gaddafi vandaan komt. En er waren dus felle gevechten in Jemen. Een dag na de terugkeer van president Saleh. Regeringstroepen namen de demonstranten onder vuur. En bij die gevechten zouden zeker veertig mensen zijn omgekomen. In Jemen is journalist Judith Spiegel. Goedenavond Judith, jij woont in Sanaa. Wat heb jij er vandaag van gemerkt? Nou, eerlijk gezegd is het voor mij al een beetje normaal aan het worden. Vandaag was het inderdaad een gewelddadige dag. Maar eigenlijk niet gewelddadiger dan alle dagen in de afgelopen week. Maar elke dag werd geschoten tussen regeringstroepen en opstandelingen. Eh, waaronder demonstranten, waaronder ook eh, een stammengroep onder leiding van Hamid al-Ahmad. Dat is een, een familie waarmee de familie van Saleh geen kins ligt. En er wordt nu ook gevochten tussen een overgelopen legergeneraal... en zijn legeronderdeel, en de regeringstroepen. Kun je dan stellen dat hier gewoon recht toerecht aanspraken is van een burgeroorlog? Ja, ik vind het wel heel moeilijk, maar ik, ik wil nu toch inderdaad wel zeggen... dat wat we nu zien toch wel begin lijkt in elk geval van een burgeroorlog. Uh, het zijn meer, meer, meer dan wat incidentele schietexercities. Uh, het lijkt er dan toch wel dat het land echt aan het afgeleiden is naar een oorlog. Judith, dank je wel vanuit Sana. Wel een beetje een moeilijke lijnverbinding. Maar toch, het was belangrijk om je even te horen. Tja, en het is uh, nauwelijks een verrassing... dat premier Poetin weer president van Rusland wil worden. Enige formaliteit is nog dat de huidige president Medvedev... even plaats moet maken. Op een congres van hun partij Verenigd Rusland... bevestigde Medvedev dat hij dat zal doen. president Poetin werd door de partij dus officieel als kandidaat genomineerd. Hij accepteerde die kandidatuur uiteraard dankbaar. De paus die heeft in Duitsland eindelijk een zijn glorieuze dag beleefd. In Freiburg waren tienduizenden mensen gekomen... om een glimp van de kerkvorst op te vangen. Eerder op de dag hield de paus een openluchtmis in Erfurt. Daar werd een veiligheidsagent beschoten met een luchtdrukpistel... 500 meter Luftlinie vom Domplatz entfernt, hat jemand aus einem Fenster in het Gebäude heraus. met een eine, mit Luftgewehr, met een um, Druckerwaffe. De Dader is opgepakt. De Paus heeft volgens de politie geen enkel gevaar gelopen. Een Sicherheitsrisiko is daar zu keinem Zeitpunkt van uitgegaan. Im Gegenteil, het had zich dadurch gezeigt, wie goed dat Sicherheitskonzept was. Een merkwaardige gebeurtenis in Zeeland vandaag. In de buurt van Vlissingen hoorden omwonenden een enorme explosie. Toegesnelde bewoners zagen dat op een verlaten stuk strand... een betonnen waterwerk was opgeblazen. Toen zag ik dus een enorme rookwolk met een, een hitte kleur rood daaronder... van een explosie. Het is volledig onduidelijk wat er op dat strand gebeurd is... maar omwonenden zagen na de explosie twee auto's met hoge snelheid wegrijden... Ze vrezen het ergste. Dit is een oefening geweest voor een aanslag. Kijken hoe het metaal het houdt met zo'n, ja, wat is het, een bom. En dan nog even aandacht voor een zowel criminele als ook slimme manier om geld te verdienen. Criminelen breken steeds vaker in op de vaste telefoonlijn van het bedrijf. En waar bellen ze dan naartoe? Dan bellen ze met hele dure service nummers die eigendom zijn van diezelfde boeven... Dus die boeven verdienen geld om hun eigen nummers te bellen. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, vanavond dus muziek in, het, in dit oog, in het kader van De Wijn. Bekende wijnkenners kiezen de muziek uit gedurende dit oog. En de tweede wijnkenner is Freek Verhoeven. Hij is Nederlands wijnboer bij de Hoeve de Cologne in Groesbeek. Welk nummer gaan we horen, meneer Verhoeven? We gaan naar uh, Marco Besaapen luisteren, Dromen zijn bedrog. En waarom dat nummer? Dat nummer heeft mijn voorkeur omdat ik, als ik door de wijngaard loop, mijn wijngaard loop, een gevoel van geluk heb. En dat gevoel heb ik ook als ik uh, het liedje van Marco hoor. En uh, bij dat lopen kijk ik rond en zie die druiven groeien. Ik zie uh, het weer, ik zie de, de stokken, de, het groen. Uh, de rust die van de wijngaard uitgaat, uh, de, de, de rijen die zich uh, uitstrekken, uh, het, het tere groen, uh, uh, dat geeft mij het gevoel van, van gelukzaligheid en, en datzelfde heb ik met dat liedje. Dit is een van Marco Borsato. Een Freek Verhoeven, een Nederlands wijnboer in Groesbeek... drengt als hij tussen zijn druivelranken doorloopt. Dan moet hij denken aan dit nummer. Straks nog twee nummers van wijnkenners. Wijnboer Ilja Gort krijgt u nog een nummer van... en van wijnkenner Hubrecht Duiker in de loop van dit oog. Ja, en dan vandaag Rusland. Daar schoof de Russische president Medvedev... zijn partijgenoot en premier Vladimir Poetin naar voren... als de kandidaat voor de presidentsverkiezingen in maart 2012, zoals Poetin vier jaar geleden met VDF naar voren had geschoven. Nou, de vraag is, ontpopt Poetin zich tot de echte nieuwe despoot, de nieuwe tsaar, misschien beter begrip, van de Republiek Rusland? Die vraag leg ik voor aan Hubert Smeets. Ik leg hem graag aan je voor, Hubert, NRC-journalist. Ben je Rusland-kenner? Goedenavond. Goedenavond. Ja, zojuist mag ik jij zeggen? Ja, natuurlijk, we ja. kennen elkaar. Ja. <laughs> jij bezocht zojuist in Amsterdam een wel heel toepasselijke opera. Hè? Waar ben je geweest? Nou, het was eigenlijk een, een, een versie, een toneelversie van de opera Het leven met een idioot. Dat is een moderne opera op muziek van Schnietke, Alfred Schnitke, dat is een Russische componist. En op een libretto van Victor Jerofejev, dat is een Russische schrijver die inmiddels zo'n jaren 65 is. En een beetje zo half dissident. Uh, half tot het establishment van Rusland behoort en behoorde. Zijn vader was een vertaler, uh, Frans voor Stalin. Dus met andere woorden, het libretto uh, uh, is geschreven... door iemand die Rusland uit het nakent. Ja. En het was eigenlijk weer een gruwelijke confrontatie... met uh, hoe uh, volkeren, in dit geval het Russische volk... maar het kan ook over andere volkeren gaan... hoe volkeren zich laten verleiden door de despoten... verliefd worden op de despot... En vervolgens zich laten vernietigen door de despoot. En dat is de idioot in de titel ook? Ja, dat is de idioot. Dat, het, het, het is een stuk wat geschreven is twintig jaar geleden. En uh, het rare is, ik heb het twintig jaar geleden in Amsterdam gezien. Want de première van die opera was toen in Amsterdam. Uh, maar als je er nu naar kijkt, dan kijk je er heel anders naar. Ja. En nou, dan... daarom ga ik, maak ik even het stapje nu. <lacht> ik maak nu het bruggetje, ja. uh, Hubert. Het bericht van vandaag. Putin kandidaat van Verenigd Rusland. Hij moet het worden. Was het, was het ook maar enigermate een verrassing voor je? Um, als ik eerlijk ben, dan hoopte ik dat Medvedev toch zou proberen... om de machten die de afgelopen vier jaar heeft kunnen ontwikkelen... en zijn posities een andere dan die van Putin... dat Medvedev kandidaat zou zijn. Maar ik ben toch eigenlijk gewoon een naïeve Hollander... Ik heb het allemaal verkeerd gezien. Het is allemaal afgesproken. Uh, het is allemaal doorgestoken kaart. Um, ze hebben misschien al vier jaar geleden gezegd... met VDF, jij gaat het nu even vier jaar doen op de winkelpas... en daarna kom ik terug. En dan kan ik, Poetin, straks over twee jaar de Olympische Winterspelen... in, de, in Sochi uh, uh, uh, de gastheer spelen. En in 2018 uh, zijn de wereldkampioenschappen voetbal in Rusland. En dan kan ik nog... 12 jaar door, tot 2024, dan ben ik 70, Poetin. Dan heb ik mijn zakken gevuld. En dan heb ik een, uh, ja, een, een, een machtsstructuur gebouwd in Rusland... die, die niet meer kapot kan. Ja. Toen ik vanavond de beelden zag hè, op het journaal... Ja. van die applaudisserende menigte op het congres van de partij... Toen moest, ik ken Rusland niet zo goed als jij natuurlijk, want je hebt er over tijd gewerkt en gewoond. Toen moest ik denken aan het applaudisserende congres van de Communistische Partij 30 jaar geleden. Ja, dat is een buitengewoon goede associatie. Um, er is één iemand die tegen zijn kandidatuur gestemd heeft. Oh ja? Ja. En toen heeft uh, Poetin voor de grap gezegd: um, Wie is die ene man die tegen me gestemd heeft? Zei hij dat op het congres vandaag? Op het congres. O oh, ja? Ja, en eerlijk gezegd, dat vond ik het meest schokkende. Want dat is geen grap. Dat doet toch denken aan de idioot uit het, de opera waar ik net geweest ben. Aan de dictator die zegt van mannetje, hè, jij die daar tegen gestemd hebt, ik weet jou wel te vinden. Het is, het is eigenlijk zeer zorgwekkend. Vooral ook. Weet om... dat hele congres. Hubert, weet dat hele congres dat die met die vraag wie is dat mannetje? dat hij dat ook bedoelde. Ja, dat... Voelt die hele zaal dat? Er ja, zitten duizenden mensen in die congres. Ja, maar sorry, dat zijn geen gewone partijleden. Dat, dat, dat zijn bureaucraten. Dat zijn mensen die lid zijn van die partij... omdat ze een baantje hebben in Saransk, in Saratov, in Ryazan. In Je hebt het de... nu over de buitengebieden van de ja, Grote Rusland. Ja, of, of, of, of in Moskou zelf. Hm. Um, jouw associatie was terecht met de communistische partijen. Maar ik wil er toch aan toevoegen dat deze partij, Verenigd Rusland vijf keer minder leden heeft dan, in Rusland zelf... dan, het, dan de communistische partij uh, 25 jaar geleden. Dus de representativiteit van deze partij is heel gering. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een ambtenarensoïciteit. Hm. En daarom klappen ze. Ze klappen voor zichzelf. Ze klappen voor hun eigen macht. Nou, zijn er uh, serieuze uh, tegenpartijen op het ogenblik? Nee, de enige partij die een beetje serieus is en die getolereerd wordt... dat is de communistische partij... Ja. En dan hebben we natuurlijk de clown uh, Zirinovski. Uh, die eigenlijk te koop is voor de hoogste bieder. Kijk, die doet zijn mond... En verder is er geen enkele serieuze tegenpartij... Van uh, dat Verenigd Rusland. Nee, er is een poging gedaan door het Kremlin zelf overigens. Dat is heel cynisch. Maar het Kremlin pleegt wel eens een partij in de markt te zetten, laat ik het zo zeggen. <laughs> die, die, die, die, die de indruk moet wekken oppositioneel te zijn. Nee. Uh, dat is een paar uh, maanden geleden gepoogd, die heette de, de Rechtse Zaak. Of de Terechte Zaak, die je kan het in het Russie op twee manieren vertalen. En die moest een beetje de liberale tegenhanger worden van Verenigd Rusland. En die partij is uh, gescheurd vorige week. Die stond onder leiding van een miljardair, een oligarch, zoals het in Rusland heet. Ja. En dat betekent dat ze zelfs dat niet aandurfden. Nee. Of... Even, ik wil even terug naar Poetin, als ja. je het goed vindt. Ja. Ik, ik, ik proef bij, in jouw ondertoon dat je niet positief bent over het bewind van Poetin. Dus de eerste acht jaar zelf als president en nu de afgelopen vier als een soort schijnpresident op de achtergrond. B wat voor stempel heeft Poetin op Rusland gedrukt? Eerst de positieve stempel. Wat heeft hij... Die aan positiefs be bereikt in het land? Nou, positief zou je kunnen zeggen... onder Yeltsin was er sprake van een feodalisering van het land. Dus je had op allerhande lokale niveaus... baronnen en hertogen en graven... die de baas waren en hun eigen belasting hieven... en niks overdroegen aan de centrale staat. Dat heeft hij doorbroken? Dus dat heeft van... hij doorbroken. Dat is, dat is positief. Dus hij heeft de so centrale staat hersteld. Ja. Wat, wat zijn de negatieve punten van Poetin? Uh, nou, ten eerste... Uh, laat ik nu even beginnen met datgene wat hij beloofd heeft. Hij heeft beloofd om het land van een land wat leefde van de export van olie, gas en grondstoffen... om te bouwen tot een land wat zou leven van, van hoogwaardige industrie. Er is geen bal van terechtgekomen. Dat is één. Twee, hij heeft, uh, je zou kunnen zeggen, elke vorm van lokale democratie afgeschaft. Je kan in Rusland niet meer je eigen burgemeester kiezen... of je eigen gouverneur kiezen in je eigen provincie. Nee. Dat is vrij belangrijk. En drie, dat is misschien wel het allerbelangrijkste... Um, onder zijn bewind zijn er meer journalisten en tegenstanders... gedood, vermoord, dan onder Yeltsin. En ik durf zelfs te zeggen dan onder Gorbachev en Brezhnev. Onder Brezhnev werden ze... En dan heb je het over, over, over tientallen... Ja, dan heb ik het over tientallen. En de bekendste, die kennen wij allemaal ja. in Nederland. Dat is die Anna Politkovskaya. Ja. De, de, de journaliste van een kleine krant. Een beetje vergelijkbaar met de Groene Amsterdammer. Die vermoord is. De moord op het vrije woord vindt met enige regelmaat plaats in dit Rusland van Poetin. Zeker. Nou, nou woont, uh, woont jouw familie ook in Rusland? Ja. Jouw schoonmoeder ja. woont ja. daar. Ja. Is, zij, is jouw schoonmoeder blij met Poetin? Nou, mijn schoonmoeder is gepensioneerd. Uh, Kun je het uh... eigenlijk, durf je het überhaupt hardop te zeggen? Nou, het gekke is, ze is toevallig in Nederland. Oh. <laughs> Afgelopen week. Dus met andere woorden, ik heb haar vandaag gemeld dat Poetin uh, president ja. zou worden. Hoe reageerde ze? Ze was wit heet. Niet omdat ze tegen Poetin is, maar omdat ze het gevoel had dat ze voor de gek gehouden werd. Ja. Ze zei, wat is dit voor een kindercrash? Dat een partijcongres bepaalt wie er president wordt, waar ik straks in maart voor moet stemmen. Het was eerlijk gezegd voor mij een opmerkelijke vorm van verzet. Hm. Want Poetin heeft dankzij het geld wat hij verdient... met olie, gas en andere grondstoffen... de bejaarden in Rusland echt een beter leven gegeven. Dat valt niet te ontkennen. De pensioenen zijn aanzienlijk omhoog gegaan. En het leven, en van, en het het leven toch, van de middenklasse is omhoog gegaan. En, toch, en eens was ze boos. En wat, ze boos. Misschien deed ze het om mij te paaien. Maar ik denk dat ze het echt meende. Ja. Hubert Smeets, we eindigen met jouw... Uh... Russische schoonmoeder. Even over in Amsterdam. Dank je wel voor deze glasheldere toelichting op de machtspositie... die uh, Poetin aan het opbouwen is in Rusland. De muziek in dit oog is van wijnkenners. En dit is toch onmiskenbaar Germe Levin. Een koor dat Germe Levin zingt met uh, pianobegeleiding. keuze voor dit nummer kwam van uh, Ilja Gort. Ilja Gort is schrijver, componist en wijnboer. Ilja Gort, waarom dit nummer, Germe Levin? Nou ja, Germe Levin, die titel is me sowieso uit het pak gegrepen. Maar dat is een liedje wat ik samen heb geschreven met Edwin Schimschijmer... Uh, voor ons uh, Vandange Verte. We hebben de Groene Hoogst gedaan dit jaar. En dan wilden we zingen voor de druiven. En toen hebben we een aantal liedjes gecomponeerd. En die hebben we gezongen met een koor van pluksters en plukkers uit Holland. En die zijn hier naartoe gekomen. En toen hebben we dat hier gezongen. En dat is een immense succes geworden. Uh, niet alleen dat het heel erg uh, leuk liedjes geworden. Dat is op zich mooi meegenomen. Maar het allerleukste daarvan was om te zien dat hoe die... Amateurs, amateurzangers, in een week tijd uitgegroeiden tot echt een goed gedisciplineerd koor. Heel homogeen, heel coherent en prachtig konden zingen. En met heel veel enthousiasme dat liedje hebben gezongen. Dat was een ja, hele uh, pakkende ervaring voor nou, Dat, dat hoorden de oogluisteraars ook zojuist allemaal. Ilja, je bent behalve Wijnboer, ben je natuurlijk schrijver en componist. En vanuit de Bordeaux was dit dus Jean Levin. Dankjewel, Ilja. Nou, graag gedaan. Ja, en behalve uh, de wijnweek ligt er ook een uh, hectische politieke week achter ons. We kijken in het oog terug met uh, Mark Chavan, journalist... onder andere hoogleraar journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen... en met Jan Marijnissen, voormalig politiek leider van de SP. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Ja, goedenavond. U beiden hebt uh, de algemene beschouwing een beetje kunnen laten bezinken. Eerst maar eens even iets vragen over de persoonlijke kwaliteiten van onze politici. Het zijn politici met allerlei belangen, maar ze hebben ook een voorbeeldfunctie voor het land. Mijn vraag is, de mensen als premier Rutte, Wilders, Cohen, van Haarsma buma maar ook Kamervoorzitter Verbeet, dat zij zich die beide verantwoordelijkheden bewust zijn? Allereerst Marc Javan. Uh, nou, de vraag stellen is een bijna beantwoorden. <laughs> Kijk. <laughs> Uh, ik denk dat Mark Rutte met zijn joviale reactie. dat hij het helemaal niet erg vond. dat uh, gejen van uh, Wilders. dat hij vergat dat hij daar als minister-president stond. Uh, P van de A leider Cohen merkte dat op. en anderen vielen hem een beetje bij. Uh, maar Mark Rutte had uh, heel beleefd moeten duidelijk maken. de minister-president uh, sta je niet zo tegen te roepen. En ik denk dat Kamervoorzitter Verbeet. Uh, het is niet makkelijk. Je kan daar niet als uh, schooljuffrouw gaan optreden. Maar toch ja. echt het gezag had moeten laten gelden. Van Zo gaan wij in dit huis niet om met de minister-president. En het gaat er niet om dat we ouderwets theater spelen. Het gaat erom dat die omgangsvormen symbool staan voor de wens om hele verschillende meningen in het land op een op een ordelijke manier met elkaar van gedachten te laten wisselen... om te voorkomen dat iedereen elkaar maar naar de haren vliegt. Goed, dat is een duidelijk punt. Ook even naar Jan Marijnissen. Dus die, die twee kanten, hè? de politicus met belangen... en de politicus met verantwoordelijkheden naar het land. Wat vond u daarvan? Nou, kijk, ik heb daar, ik geloof ik, 16 keer gestaan... bij de Algemene Beschouwingen. Ja. En uh, maar... honderden debatten gedaan in de Kamer. En ja... Uh, het zal ik ook wel even gaan over even dimmen en de flapdol. Nee, ik gewoon zal de omstandigheden vraag... uitleggen... Nee, ik zal de omstandigheden ja. uitleggen zo meteen hoe dat toen dan gebeurde. Nee, maar eerst eventjes die twee dingen dus... het zijn wel allemaal die, die mensen twee van dus. en bloed. En we, ja, oké. Okay. Zijn zij in staat uh, Rutte om... Rutte wordt al, al... Hallo? Ja, ga je gang. Ga je gang. Ru... Rutte wordt alom geprezen vanwege het feit dat hij een heel andere stijl heeft dan Balkenende. Een veel aangenamere stijl. Ja, en de schaduwzijde daarvan is weer dat hij soms te joviaal is. Volgens mij ook niet altijd adequate dossierkennis paraat heeft. Uh, dat heeft hem al een paar keer opgebroken. En daar zal hij wel van leren. En voor wat de fractievoorzitters betreft... ja, ik, ik, uh, ik, ik vind het allemaal prima. Kijk, ik, dat sarre van dat permanente sarre van Wilders... Ja, dat komt mij langzamerhand ook te keel uit. En ik denk de meeste mensen... Maar u kon er toch ook, ook wat is, van, van alle dat, dat sarre? De kamerleden fractievoorzitters zich erg netjes gedragen. Maar u kon er toch ook wel wat van, van dat sarre? Ja, tuurlijk, maar dat is een onderdeel van het politieke spel. Maar dat is nog iets anders dan bijvoorbeeld... en ik wil wel specifieker zijn... de introductie van een term als tax, haatpaleizen. Uh, ik heb het dus niet zozeer over het zuur van Cohen... als wel het zuur van bepaalde bevolkingsgroepen. En dat vind ik bedenkelijk. Ja. Dus dat, wat betreft die verantwoordelijkheden... richting de samenleving ook. Uh, hoe kijkt u beiden terug? Nou, uh, maar meteen naar meneer Chavant toch weer teruggaan in Amersfoort. Hoe kijkt u terug op de... De grote lijn van deze beschouwingen. Verrast door de toon, verrast door de inhoud... of was het uh, business as usual? Nee, er is helemaal geen business as usual. Um, het kabinet zat met samengeknepen knieën. Het is een minderheidskabinet... en dat werd door die hele sfeer ook onderstreept. Um, je had mogen hopen en verwachten in het belang van het land... en de, de democratie, dat het kabinet met enige kracht van overtuiging uitlegde... waarom die 18 miljard bezuinigd moet worden... waarom die maatregelen niet alleen verantwoord zijn... maar ook effectief zullen zijn. Dat bleef echt uit. En de twee, uh, zoals ze dat noemde, schragende fractievoorzitters... van VVD en CDA kwamen wat dat betreft niet erg ver. Uh, CDA-leider Buma had iets meer zwier dan vorig jaar... Uh, zijn VVD-collega kwam niet heel veel verder uh, uit de blokken. En de, de, de, de oppositionele fractieleiders hadden eigenlijk stuk voor stuk... een goed uh, verhaal waarin ze ingingen op een aantal maatregelen... waar je uit kon zien dat het steeds allerlei zwakken en groepen... die zich niet zo erg makkelijk zelf kunnen verdedigen zijn... die uh, in de hoek zitten waar de klappen vallen. Daar werd door het kabinet eigenlijk helemaal niet serieus op gereageerd. Alleen de SGP die men nodig heeft voor een meerderheid in de Eerste Kamer... kreeg een klontje toegeworpen. En wat dat betreft heeft dus Rutte wel veel gepraat en grapjes gemaakt... maar eigenlijk niet gereageerd. Ja. En was het dus een aanfluiting voor een werkelijke parlementaire gedachtenwisseling. Deelt Jan Marijnis deze constatering van meneer Van dat er door het kabinet niet helder werd verwoord en gemotiveerd... waarom, die, waarom we die 18 miljard bezuiniging nou eigenlijk moeten gaan leiden... Nou, ik, uh, ik, over Blok en Buma moet ik even het antwoord schuldig blijven, want uh, door omstandigheden heb ik hun eerste termijn gemist. Maar van de minister-president heb ik toch in zijn eerste termijn uitvoerige uiteenzetting gehoord over hoeveel rente wij niet dagelijks uh, kwijt zijn in verband met onze staatsschuld. Uh, kortom, Volgens mij heeft hij dat punt wel gemaakt, uh, wilde ik tegen de heer Chavant zeggen. Um, ja, en voor de rest, um, de oppositie... Uh, ik bedoel, ik zei dat niet van niks. Ik heb het 16 keer gedaan. De oppositie krijgt nooit wat bij de algemene beschouwingen. Het is uh, meestal zo, bijna altijd zo. Ik weet overigens niet of het deze keer ook zo is gebeurd. Maar in ieder geval dat de coalitiefracties wel eens krijgen toegeworpen. Ja. Nou, de SGP is een van de twee gedoogd partijen. Nou, die heeft dat in dit geval dan gekregen. Maar meestal is er voor de oppositie niks weggelegd... bij de algemene beschouwingen. Ja. Ja. Maar ze hadden wel een fatsoenlijk antwoord kunnen krijgen. En dat hebben ze niet gekregen. Rutte heeft inderdaad die 18, ja. die 18 miljard nog eens herhaald. Dat wisten we al een heel jaar. Maar hij heeft niet werkelijk uitgelegd dat de maatregelen die zijn voorgesteld... bijvoorbeeld met dat persoonsgebonden budget... bijvoorbeeld met het verhogen van de griffierechten... dat dat verantwoorde maatregelen zijn dat ze hun geld zullen opbrengen... en dat je dan kan zeggen dat de rechtsstaat niet geschaad wordt... en het recht op zorg van mensen niet wordt aangetast. Hij heeft dat eigenlijk ja, met nou standaard verhaaltjes weggehoond. Mij wel. Sorry. Hij heeft die dingen met betrekkelijk oppervlakkige verhaaltjes weggehoond... en de kritiek van Roemer, Cohen, Pechtold... Sap was houtsnijdender dan, dan wat hij ervan gemaakt heeft. Ja, ja daar ben ik het mee eens. Goed, is, uh, zeker is... op het punt van de toegang tot de rechtsstaat. Uh, ik kan me die interruptiereeks met uh, Cohen en uh, Roemer herinneren. Ja, dat gaat dus echt alleen over... Uh, God, wat had u voor casuïstiek daar nou ook weer? Oh ja, ouders die uh, een proces wilden aanspannen omdat hun, tegen een school... omdat hun kind wegens drankgebruik uh, op een schoolreisje uh, naar huis was gestuurd. Dat was voor hem het voorbeeld dat er veel te snel naar de rechter gelopen werd in Nederland. Nou ja, daar kan je duizenden andere voorbeelden tegenover zetten... waarbij mensen heel serieus op zoek zijn naar recht... En dan is die verhoging van het griffierecht is, uh, is, is, is voor heel veel mensen een drempel... die zou maken dat zij dus de weg naar de rechter onmogelijk nog kunnen vinden. Ja. Ja, ik ik kom u, even... Zeker als liberaal vind ik veel inhoudelijker op in moeten gaan. Ja, en, ik... Maar ja, goed, dat ik denk kun, ik kom er even, als u ook een minstens u... verschillen aan de grondslag. Hè? Ja, ja ik, kom, ik kom er even tussen, want <laughs> meneer Marijnissen in Os, meneer Chavan in Amersfoort, ik in Hilversum. Waar werd u door verrast, meneer Marijnissen? Wat was... Deze twee iets... dagen? Ja, wat sprong er positief uit? Wat er positief uitsprong? Uh, ik vond het, ja, dat meen ik serieus. Ik vond het Roemer dat het erg goed deed. Uh, ik was er erg content over. Wat <laughs> uh, me verder positief is opgevallen... Uh, dat zijn niet uh, de heren Blok en Buma. Uh, ik vond de heer Cohen beter dan verwacht. Uh, hij groeit in zijn rol, is mijn indruk. Um, Pechtold moet opletten dat dit niet wat sleets wordt, denk ik, en te veel zichzelf herhaalt. Maar goed, dat is als je langer in de Kamer zit al snel het geval. Um, en van de, kant, de kaf, kant van het kabinet, ja, ik ben bang dat ik Chavann toch wel gelijk moet geven. Dat het verhaal van Rutte, uh, de visionair Rutte, zal ik maar zeggen, die hebben we nog niet ontmoet. Nee, dan even naar Mark Chavan. toch nog even naar het punt van uh, doe eens even normaal. Uh, we gaan het er nu voor het laatst over hebben. Uh, einde van de week, 70, uh, 17 minuten voor 12. Wordt daar te veel ingezoomd door alle journalisten op die ene uitspraak? Doe eens even normaal. En ga, zijn we daardoor te veel van de inhoud weggedreven? Wat vindt u? Nou, in het algemeen vind ik dat, uh, dat het erg moeilijk is voor het, vooral televisiejournalistiek om niet op het relletje. In te zoomen, vooral als het zo mooi een uur of twee voor het journaal plaatsvindt. Dan is het wel heel verleidelijk en makkelijk te snijden. Maar in dit geval kan je zeggen dat het wel degelijk ergens voor stond. Want het gaf namelijk aan dat deze gedoogcoalitie echt bestaat uit twee partijen die in een totaal andere wereld leven dan de partij met wie ze samenwerken. En dan kan Rutte wel zeggen, we hebben goede afspraken... en we weten dat uh, men buitenboordmotor een beetje veel lawaai maakt. Maar dat wordt natuurlijk, en dat was toch interessant... hoe uh, de, de fractievoorzitter van het CDA, Buma, een aantal keren... wel degelijk, rustig, maar duidelijk liet zien dat hij daar echt van walgde... En dat geeft aan dat, dat deze constructie uh, onder grote spanning komt te staan. Dus zeker, als, dit... als, zeker als duidelijk wordt dat ook de binnenlandse bezuinigingen... voor een groot deel te maken hebben met dat Europa dat in die storm staat. Ja, dus de woordenwisseling, het uh, doe eens normaal man... Uh, staat wel degelijk voor, voor veel meer... dan alleen deze ja, wat, wat onbeschaafd op het volk overkomende uh, café-achtige ruzie. Uh, heren, het was uh, kort maar helder. Om kwart voor twaalf. Mag ik u een goede zondag wensen? Ja, dank u wel. U eens gelijks. Ook okay. hetzelfde. Ja, en dan muziek in het oog de hele avond. Dus wijnkenners die, hun, uh, muziek, die de muziekkeuze van dit oog bepalen. Uh, ik ga naar de vierde wijnkenner. Hij heet Hubrecht Duiker. En ik vraag hem, welke muziek gaan we horen, meneer Duiker? Le Fleur, ofwel De Stromen. Dit is een stuk uit de Bordeaux-suite die Laurens van Rooijen op mijn initiatief uh, componeerde en ook heeft uitgevoerd. Nou, wat Le Fleuve, uh, doet, het is uh, stukjes gewijd aan de Dordogne en de Caronne, die bij Bordeaux samenvloeien in de machtige uh, Gironde. En dankzij bij de rivieren is gesteente uit allerlei delen van Frankrijk naar het Bordeauxgebied gevoerd, waardoor complexe gronden ontstonden die complexe, verfijnde wijnen geven. En bovendien uh, tempert dat rivierwater ook nog eens het klimaat. Dus de de klasse van Bordeaux is voor een deel te danken aan het water. En Le Fleuve vormt eraan een soort ode. En het is een heel elegant harmonisch muziekstuk. Eigenlijk net zo mooi als een grote Bordeaux. Gevarieerde keuze. Als je de muziekkeuze uit handen geeft, in dit geval aan vier wijnkenners, dan dwarrelt er van alles in het oog neer van uh, Marco Borsato, dus tot Le Fleuve. De Bordeaux Suite is gecomponeerd, gespeeld door Larens van Rooyen, En het was de keuze van wijnkenner, Hubert Duiker. Het associeert hem met de kwaliteit van de Bordeaux-wijnen. Ja, en dan. Uh, uh, de, een van de meest legendarische rockbands van de jaren 60, 70... vooral de jaren 70 natuurlijk. Pink Floyd, ik ga er naartoe. De afgelopen jaren werd er natuurlijk veel besteed aan Pink Floyd... maar nu is er dan een unieke verzamelbox uitgekomen... die wordt maandag gepresenteerd, uniek materiaal... En het heet 14 geremasterde studioplaten, een speciale uitgave van de Dark Side of the Moon en materiaal uit de archieven van Pink Floyd. Dat gaat aanstaande maandag uitkomen, begin van de hele serie. Twee mensen die uh, uh, de, de band heel goed kennen, muziekfan en uh, uh, bassist ook, Peter Chatelain. En voorman is hij ook van het Pink Floyd Project en popjournalist Jan van der Plassen. Goedenavond heren. Goedenavond. Ja, meneer en Peter, Peter, mag ik zeggen, hè? Ja, ja eerste, Je hebt opgetreden in Alkmaar vanavond met dat Pink Floyd Project. Als ik mag corrigeren, wij heten Pink Project. Pink Project, oké. Okay. Dat is weer een andere band, maar onze band is Pink Project. Ja, en Klopt. jullie ja. hebben opgetreden met Pink Project. En dan speel je alleen nummers van Pink Floyd? Ja, we hebben ja. vanavond uh, integraal de wall uitgevoerd. Uh, integraal de wall uitgevoerd. Aanstaande ja. maandag komt die hele geremasterde... Uh, uh, ...hele geremasterde... ...ja... Uh, uh, uh, yeah, uh, S uh, uh, die hele de serieplaten komt uit. Ja. Uh, heeft u hem al? Ja, ik heb hem vandaag gekocht. Uh, en ja, ik voel me zeer bevoorrecht met de uh, Dark Side of the Moonbox inderdaad. Ja, wat, wat ja. voegt het toe aan het hele complete Pink Floyd werk? Deze geremasterde nieuwe technische versie? Wat ik vooral heel bijzonder vind, is dat er een, een, een sublieme uitvoering, uh, live uitvoering uh, zit, bij zit zeg maar op cd. Die ik voorheen op bootleg wel uh, ooit eens gehoord heb, maar nu echt in hele mooie kwaliteit kan beluisteren. En dan hoor je echt de pure Pink Floyd zoals hij in de jaren 70 live performde. Dus vier heren bij elkaar. Dus hij is mooier, vindt u? Ik vind van wel, ja. ja. Dat is voor mij weer een bron van inspiratie van uh, hoe mooi het kan zijn. Mooi. Jan, we gaan zo wat horen. Hè? Jan van der Plas, popmuziekexpert. Je werkte onder andere voor OOR en voor de popencyclopedie. Ja. Ben jij nou nog benieuwd naar deze de Pink Floyd? Of heb je alles al gehoord van ze? Nou ja, als, als zoiets uitkomt ga je toch altijd even kijken van... hé, hey, wat is het nou en wat is er daadwerkelijk toegevoegd? En dan weet ik ook in mijn achterhoofd dat Pink Floyd... vorig jaar een, uh, een rechtszaak gevoerd heeft en gewonnen heeft... tegen IMAI, de platenmaatschappij... Uh, waarbij uh, ze de rechten voor de digitale exploitatie... dus het verkopen via iTunes... Uh, die, die rechten hebben ze zelf gekregen. Die liggen niet meer bij EMI. Dus dit is de laatste keer dat EMI nog iets kan gaan verdienen aan, uh, aan Pink Floyd. Dus ja, dat wordt heel stevig uitgepakt, dat weet je dan op dat moment. Ja, dan ga je kijken van, zit er echt uniek materiaal bij. En dan weet je ook dat Pink Floyd in de studio destijds... Uh, ja, ging heel consentieus te werk, heel doelgericht ook... En ja, eigenlijk bleef er niet zo gek van materiaal op de plank liggen. Nou ja, dat blijkt nu ook wel, nu die box van, van Dark Side ja. of the Moon verschijnt. Zullen we, gewoon, zit... zullen we gewoon even gaan luisteren? Zullen we eerst even een stukje luisteren. Ja, ja. we gaan nu Dan luisteren naar we Dark... waar we het over hebben: Dark Side of the Moon, de live versie. Heel zachtjes door deze muziek heen praten? Heren? Ja, ja hoor. Mag dat? Peter Setelin. Uh, uh, oprichter en, uh, en voorman natuurlijk van de Bank Pink Project. Uh, dit, hè? Hoe vaak heeft u dit nummer gehoord? Honderden keren. Honderden keren. In, ja. in welke context? Hoe, hoe, hoe zat u erbij? Hoe lag u erbij? Hoe stond u erbij? Nou, niet zozeer dat ik hierbij was bij dit concert wat je nu hoort. Nee, maar um, gewoon als, nog... als je de plaat opzette. Ja, in allerlei vormen. <laughs> um, maar vooral al luisterend naar een hele mooie muziekgeluidsinstallatie. Uh, naar ja, deze, dit prachtige palet van kleuren wat je voorbij hoort komen. En vooral ook uh, naar teksten. En ja, de impact uh, is, is gigantisch groot geweest. Vandaar ook onze band. Ja. Uh, uh. Associeert het ook met. Psychedelica in het verleden, of was dat helemaal niet uw uh, kant van uh, ja, Pink Floyd? Nee, minder. Nee, minder. M bij mij trekt meer de tekst. textuele vind ik uh, briljant wat hier gebeurt. En gewoon hoe ze dat vormgeven in, ja, in muziek. Uh, die twee, die combinatie, dat is, dat is Floyd. En daardoor is Floyd gewoon verslagen uniek, volgens mij. Ja. Pink Floyd is voor u meer dan alleen muziek. Hè? Het is uh, een deel van uw leven geworden. Dat klopt inderdaad, sinds 1980 eigenlijk al. Wa waar staat Pink Floyd voor? Voor emotie, voor uh, een levensvorm, voor uh, uh, ja, een totale manier van, van, van, van ademen, van leven voor mij. Het is heel breed, het is, het is moeilijk in een paar woorden samen te vatten. Maar het is, uh, ik zou niet zonder kunnen en willen. Het is een ja. prachtige inspiratie. Mooi. Jan van der Plas, ik, ik zocht ja. een beetje naar die psychedelica bij Peter Chatelein. Kan je dat voorstellen? Ja, natuurlijk. Het, ik, ik ben in 1977 uh, naar een concert geweest van Pink Floyd. En, uh, Waar was dat? Je, uh, in, de, in Ahoy, als ik me goed herinner. Ahoy, ja. In Rotterdam. En, uh, ja, je kon echt tegen de, tegen de lucht kun je aan, kon je aanleunen. Er werd onvoorstelbaar veel gebloot. Zoveel heb ik ook nooit meer bij een ander concert meegemaakt. <lacht> Dus dat is ook wel een beetje het sfeertje wat rondom Pink Floyd heen hangt. En uh, wat denk ik ook wel verklaart waarom nog zo ontzettend veel jongeren... ook deze muziek leuk vinden. Want uh, als je bijvoorbeeld naar het concert van Roger Waters ging... pas je terug in, de, in het Gelderdoom. Ja. ja, dan zie je daar heel veel vijftigers, 50 vijftig, vijftig plussers Maar dan wel een flink deel mensen, zo, zo van begin 20, eind 18, 19, begin 20. Ja. En uh, ja, die, die delen toch wel die fascinatie voor die muziek. En ja, die delen denk ik ook dat blowen. Goed, zullen we even naar een stukje van Brick in the Wall gaan, jongens? We don't need no education We don't need no thought control No dog sarcasm in the classroom Ja, Breaking the Wall. Welk jaar was dat, uh, Peter? 1979, 30 november, om exact te zijn, toen die uitkwam. Ja? Wat was de aanleiding? Ja. Weet je het nog? Je bedoelt waarom deze plaat uitgekomen ja? is? Uh, ja, heel breed. Uh, het, is een, het is het verhaal van Roger, van zijn vader, van het overlijden van zijn vader. Het is, het is een heel breed ding. En hij heeft het inmiddels ook heel erg uh, maatschappelijk uh, gemaakt. Ja. Jan van der Plas, uh, Roger Waters, die zei het net, hè, die toert nu nog steeds rond. Ja. Want de oude Pink Floyd bestaat natuurlijk niet meer. Eén van de leden is overleden. Wat doen de andere drie? De al, andere drie, nou ja, Roger Waters treedt nog steeds op. Nu, bijvoorbeeld met The de, de Wall heeft hij een postje terug, heeft hij dat ja. weer integraal op de planken gebracht. Um, de andere twee ja, maken soloplaten, doen wat studioproducties. Ja, de tijd dat ze onder de naam Pink Floyd toerden is alweer een tijdje geleden hoor. Dat, dat mm. was het vorige decennium. Mm. Uh, of, of, of langer terug nog zelfs. Ze, ze hebben midden in uh, het afgelopen decennium hebben ze nog een keer een, uh, met z'n vieren dan een optreden gedaan. Ja. mag ik nog en... naar één fragmentje heren. Ja. Wish you were here. So, so you think you can tell. Heaven from hell blue skies van pain. Kan je tellen een green feel van een cool steel rail een smile van een veil. Do you think you can tell? Ja, Peter Chatelin, spelen jullie dit nummer ook als cover band? Ja, dit, uh, dit hebben wij vorige week nog in de Gespeeld okay. voor heel veel mensen. Maar, ja. Ben je komende week ergens te horen dan? Nou, we zijn. Uh, <laughs> nee, over twee weken. Wij staan uh, op 8 oktober in Sittard. In een theater. Ik ben ook van de leeftijd dat ik aanstaande maandag ga zoeken naar die geremasterde CD's, zeg. Ja. Moet je veel poen hebben om te kunnen kopen, Peter? Um, nou ja, 115 euro kost hij volgens mij. Nou, dat hebben ze er allemaal voor over. Als je boven ja, de 50 bent, dan heb je dat wellicht. Ja, en dat ziet er prachtig uit. Er zit van alles bij. Dat is echt een uit ja. item. Goed. Jan van der Plas, ga jij hem kopen ja. of krijg je hem van de oor? Uh, ik, ik denk geen van beide. Ik, ik, heb, een, ik heb een prachtige heruitgave van, van, van, van een pakker tien jaar geleden. Toen was die ook al mooi digitaal opgepoetst. Ja. En, uh, die live versie erbij, dat geloof ik altijd wel. Ik vind die studioplaats uh, Dark Side of the Moon, geweldig. Uh, ik draai hem zo af en toe nog wel eens. En uh, dat is, het is genoeg voor mij. Dankjewel, uh, Jan van der Plas, uh, popmuziek en popjournalist. En Peter Chatelain, totale Pink Floyd fan. En hij is dus binnenkort weer te horen met zijn Pink Project. Heren, dank je wel. Uh, ik uh, wens u een goede nacht. Morgenavond zit hier John Jansen van Galen. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter.